Moest ze nog genoeg nemen met een tweede plek. En nu pakt ze toch die uh, koppositie over. Van 3 naar 2, van 2 naar 1. Dan doe je het nou toch goed. Vier nieuwe binnenkomers deze week. Can You Can Get Out of My Way, Scout of Girls, Famous, Rihanna, The Only Girl in the World. En Roll Deep met Green Light. Dat was de lijst voor deze week. 17 september, aflevering 37, Jaargang 20 alweer van de hitlijst van Europa. Er is mij nog één standpunt. En zoals u weet, altijd, wens ik u een heel fijn weekend. En hopelijk tot volgende week. Hoi.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 In Londen zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag tijdens het pausbezoek. De paus is nu vier dagen in Groot-Brittannië. Een antiterreureenheid arresteerde de vijf nadat er informatie was binnengekomen. De mannen hebben niet de Britse nationaliteit. Ze zijn tussen de 26 en 50 jaar. Onduidelijk is wat ze precies van plan waren. Bij huiszoekingen zou nog niets verdacht zijn gevonden. Het bompakketje dat woensdagavond in Zaandam commotie veroorzaakte blijkt te zijn gemaakt door een jongetje van elf. Hij had het neergelegd omdat hij werd gepest, zegt hij. 60 mensen werden geëvacueerd en het duurde uren voordat de explosieve opruimingsdienst ontdekte dat het om een nepbom ging. De jongen is te jong om te worden vervolgd, maar misschien probeert de politie nog om de kosten van de operatie op zijn ouders te verhalen. De vrouw die drie jaar geleden in de bijenkorf van Amsterdam haar kindje van vier hoog naar beneden gooide, krijgt geen straf en ook geen TBS, hoewel dat wel was geëist. Volgens het gerechtshof had ze een eenmalige psychose. Het dochtertje van anderhalf overleefde de val niet. De moeder sprong het kind achterna omdat ze zelfmoord wilde plegen, maar zij overleefde dat wel. Alle kinderen en medewerkers van een kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. Ze moesten vanochtend naar het ziekenhuis toen er koolmonoxide was vrijgekomen bij een verbouwing. Een bouwvakker was onwel geworden en uit voorzorg moesten alle 42 kinderen en 9 medewerkers zich in het ziekenhuis laten onderzoeken. Maandag gaat het Amsterdamse kinderdagverblijf gewoon weer open. De Rotterdamse korpschef Meiboom krijgt binnen de politie een nieuwe functie. Hij wordt chief information officer en moet de werkwijze en communicatietechnologie van de verschillende korpsen stroomlijnen. Meiboom vertrekt op eigen verzoek op 1 oktober uit Rotterdam omdat hij veel kritiek had gekregen na de strandrellen in Hoek van Holland. Het weer vanavond geleidelijk droog, vannacht alleen nog buien langs de kust. Het wordt 6 graden en morgen overdag opnieuw buien en 15 graden. Dit...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 in Zandvoort. En jij bent erbij. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon, zit een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 6,9 is Zon, film, Zandvoort en ZOMERHITS! en <litellen> in podium, dynamite, like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 bang you want